Bij aardverschuivingen en overstromingen, als gevolg van de tropische storm Washi, zijn zeker 650 mensen omgekomen. Zo'n 800 mensen zijn opgegeven als vermist. Het Rode Kruis verwacht dat het dodental oploopt, omdat afgelegen dorpjes op de Filipijnen mogelijk zijn verzwolgen door het water. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Op de wegen kan het daardoor glad zijn. Overdag begint zonnig, behalve in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw.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 Maar wel, lang geslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur had dichtgesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar... Lagen. Vertrouwd en zonder jou tegenaan And